Drie uur gliesloot Thomassen met het NOS-journaal. De bom uit de Tweede Wereldoorlog die vorige week werd gevonden in de Betuwe... is tot ontploffing gebracht. Dat gebeurde in recreatiegebied het eiland van Maurik. Gisteren werd de bom ontmanteld bij het dorpje Inge. Zo'n 4000 mensen in de omgeving moesten toen de hele ochtend binnenblijven. De vliegtuigbom was ongemerkt opgegraven tijdens baggerwerk in Weesp... en daarna met een zandtransport meegenomen naar Inge. Pas bij het lossen werd de duizendponder ontdekt... Het beperken van de hypotheekrenteaftrek moet ook binnen de VVD bespreekbaar worden, zei oud partijleider Nijpels in het programma Eva Jinek op zondag. De hypotheekrenteaftrek belemmert jongeren om een huis te kopen, omdat ze zich dat tegenwoordig nauwelijks kunnen veroorloven. Het middel dient het doel niet meer, zei Nijpels. Oud-minister Hogevorst en oud-Kamervoorzitter Wijsglas van de VVD zeiden vorige maand ook dat de partij iets aan de hypotheekrenteaftrek moet doen. Minister De Jager zei in het tv-programma Buitenhof... dat het afbouwen van de renteaftrek weinig geld oplevert... omdat het vooral een lastenverzwaring voor de burger is. In het stadion De Gal wordt bij de wedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord... extra gecontroleerd op vuurwerk. De club doet dat om te voorkomen dat er opnieuw rellen uitbreken... zoals vorige week gebeurde na de wedstrijd tegen FC Twente. Twente-fans hadden in het stadion vuurwerk naar Utrecht supporters gegooid... FC Utrecht heeft speciale honden ingezet die getraind zijn in het opsporen van vuurwerk. Ook is een aantal plekken tussen het uitvak en het Utrechtse gezinsvak niet verkocht, zodat de supporters verder uit elkaar zitten. Bij een controle in nachttreinen heeft de politie een tbs'er aangehouden die na een onbegeleid verlof niet was teruggekeerd naar de tbs-kliniek. De man van 19 uit Nijmegen zat in een trein tussen Rotterdam en Den Haag. Het weer bewolkt en in het westen kans op wat regen. Vanavond neemt de neerslagkans verder toe en vannacht is er veel regen. Morgenochtend nog een paar buien. In de middag klaart het op. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Waar moet je nou op letten bij het afsluiten van je zorgverzekering? Een paar vragen. Is een second opinion standaard? Wel zo fijn als u onzeker bent over een diagnose?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 Snel naar Ronald van der Geer bij FC Utrecht tegen Feyenoord. 1-1 na een half uur en je weet dat aan Bovenberg bij spelhervattingen heel gevaarlijk is. Dat deed hij tegen Ajax, dat deed hij tegen Ado. dat deed hij zelfs vorig jaar toen hij bij Excelsior speelde tegen Feyenoord. Maar toch werd hem geen stroopbreedte in de weg gelegd toen hij kon inkopen op een vrije trap van Roddy Sneijder vanaf de linkerkant. Mulder kon er niet bij en er was zelfs een kans op een 2-1 nog voor uh, FC Utrecht met Duplan net. Redding van Mulder noodzakelijk. En nu stormt Utrecht, is het stadion erachter gaan zitten... en verkeerd Feyenoord in de entourage waar het zo bang voor was. Nog één aanval, want daar is Sneijder weer met een voorzet. De moesje met de kopbalbal blijft hangen, Bovenberg net niet. Nou, het is nu een echte wedstrijd geworden. Na 33 minuten, 1-1, Daan Bovenberg te doen met te maken. En die hoort met verbazing dat het ook zo enthousiast kan zijn bij voetbal. En die RKC Ajax. Nou, het is geen onhaardige wedstrijd om naar te kijken. Maar het is nog altijd 0-0, ook na 33,5 minuten spelen. Tempo ietsje omlaag gegaan, maar... RKC Waalwijk kan dat tempo van de eerste 20 minuten natuurlijk ook niet een hele wedstrijd volhouden. 0-0 de stand bij RKC Ajax. We je er altijd bij hebben hoor. 4,5 minuut ging nooit vervelen. Karen Young met Hotshot. We gaan naar Welwijk. RKC tegen Ajax. en Vrije trap Ajax komt in de handen terecht van de keeper. Jeroen Zoet 0-0 de stand. Eriksen was de man van de vrije trap. Het is uh, slordig geworden aan beide kanten. Veel slechte pases en dat uh, levert uh, daardoor ook weinig uh, mogelijkheden op. Ook nu weer een uh, slechte bal richting Castellon gegeven door Bantjar. En de bal gaat over de zijlijn. Mag Ajax gaan gooien. Ajax dat sterker wordt en uh, wat meer richting het doel van uh, Zoet probeert te gaan. Maar nu uh, raakt Lodero de bal kwijt en kan er gecounterd worden door RKC Waalwijk. Is het uh, Van Peppe die de bal heeft aanvoerd. speelt de bal de diept in, maar ook weer niet goed. Zomaar in de voeten van, uh, van de wiel. En dan kan uh, van de wiel de bal uh, pasen op uh, Eriksen. Dat doet hij. Het uh, was eigenlijk geen goede pas, maar met een beetje mazzel kan uh, Eriksen de bal uh, verder uh, verplaatsen naar de zijkant, waar Ajax nu aan de rechterkant speelt ook geen goede paas gaf, maar de bal blijft toch in Ajax bezit via Jan Vertongen. Vertongen, de gevaarlijkste man, tot nu toe geeft een hele slechte bal op Klaassen. En dan kan RKC overnemen. Vertongen was de gevaarlijkste man omdat zijn schot met heel veel moeite... maar heel knap door Jeroen Zoet uit de bovenhoek werd getikt. En nu is er een overtreding gemaakt van Ajax en mag RKC Waalbeek een vrij trap gaan nemen. RKC heeft er weinig haast mee. Met nog een minuutje of zes te gaan in de eerste helft als Evander Snow, de grote architect van RKC Waalwijk, ook heel langzaam doet. Nou, nu is de vrije trap dan eindelijk genomen. En via Bandjar gaat de bal naar Drost. Helemaal terug naar Zoet. Nee, het was heel erg leuk. De eerste 15, 20 minuten van deze wedstrijd. Daarna is het... Uh niveau nogal ver weggezakt en ook nu weer is de bal niet goed. Wel een mooi balletje is het van Eriksen even kijken wat hij met die bal kan doen. Als er wat mensen voor het doel vrij lopen, Aysati probeert te langs te gaan, maar dat lukt niet. En zo blijft het ook na 40 minuten 0-0 bij RKC Ajax. Gaan we naar Utrecht, Feyenoord, Ronald van der Geer, een beetje in evenwicht nu? Ja, nu wel ja, op dit, uh, op dit moment wel. Daar waar uh, Feyenoord erg goed aan het uh, duel begon, Maar langzaam maar zeker toch uh, wat zordig werd uh, bij een 1-1 nee, nee, stand overigens nu na naar, naar 40 minuten. Fijn dat het slordig werd, ook wat duels ging verliezen van FC Utrecht. En Utrecht ging erin geloven en kreeg uiteindelijk die beloning via Daan Bovenberg... aan de vrije trap van Snyder vanaf de linkerkant. Hij is daarin dodelijk, deze Bovenberg. Maakt 5 à 6 doelpunten per seizoen. En dat doet hij dus ook voor zijn nieuwe werkgever, eh, FC Utrecht. Utrecht dat nu mag gaan ingooien via Bulthuis. Heeft een nieuwe directe tegenstander, want Cabral kondigde het al eerder aan. Cisse was geblesseerd en Cabral is hem komen vervangen. En die is al twee keer ervandoor geweest aan de rechterkant. Alleen twee keer was de eindpaas niet goed. Eén keer werd Schaken niet bereikt. Tweede keer was Guidetti de bedoeling. Maar zat dan het been van Van der Hoorn ertussen. Nu een wat zinloze bal van FC Utrecht over de achterlijn bij Feyenoord. En Erwin Mulder, de doelman, die reddend moest optreden na de 1-1 van Bovenberg. Op een kans die ontstond voor Duplan. Die Mulder mag nu de doelstap gaan nemen. Doet dat richting El Amadi. Vlak voor zijn eigen strafstopgebied. Direct opgejaagd door Mortensen. Maar via Klaasie komt het uiteindelijk wel bij Cabral. Rond de middenlijn. Terug weer naar El Amadi. In de middencirkel verplaatsen. Naar Nelom. Aan de linkerkant. Iets achter hem. Eerst dus aannemen. En dan vervolgens maar eens gaan kijken. Is er nog beweging? En is er iemand aan speelbaar? Het is het ook niet meer gegeven om heel snel druk te zetten bij Utrechts balbezit. Op de laatste linie. Ja, en dan komt Utrecht dus aan het voetballen. En zo is die wedstrijd langzamerhand toch wel wat in balans gekomen. Nelom nu naar Vlaar. Nu wacht Utrecht eigenlijk rond de Middellijn om druk te zetten op Feyenoord. Vlaar wil die bal dan vervolgens lang achter de laatste linie leggen. Achter Bulthuis. Met de bedoeling om de snelheid van Cabral te benutten. Maar die bal is veel en veel te hard. En gaat vervolgens over de achterlijn. Bij eh, FC Utrecht. Of gaat hij nou over de zijlijn zelfs nog. Dat betekent dat Forstermans de centrale verdediger, daar mag uh, gaan uh, ingooien. Nee, er is zelfs uh, gevloten voor uh, een overtreding van Cabral op Bulthuis. Dus dan een vrije trap voor FC Utrecht aan de linkerkant. Forstermans gaat die nemen. Takaki komt uh, zich melden, maar die wordt weggestuurd. Want uh, Forstermans wil diep gaan doen. Hier 1-1 en die houdt kamp. Doelpunt voor Ajax. Het is uh, vanaf de rechterkant een beetje slecht ingrijpen hoor. Moet ik zeggen van de kant van RKC Waalwijk. En Christian Eriksen kan de bal uh, meenemen. En vanaf de achterlijn inschieten. En ik denk dat Guy Ramos er nog aan zat. Maar dat moeten we zo dadelijk in de herhaling maar gezien. Uh, we zetten in eerste instantie de treffer op uh, naam van uh, Eriksen. De bal komt uh, voor doel. Wordt uh, uitverdedigd. En dan niet echt goed oplettend werk in de verdediging van RKC Waalwijk. Dan wordt de bal voor doel gegeven door Eriksen. En ik denk dat het. Ramos is, die de bal met zijn hak in het doel speelt. En zo is het 1-0 voor Ajax na 42,5 minuut spelen. Nog één aardigheidje melden van een ludieke actie van Ajax-fans. Zij schoten halverwege de eerste helft 22 ballen van achter de tribune het veld op. Om aan te geven dat ze het niet eens zijn met de hoge ticketprijzen van bijvoorbeeld Europa League wedstrijden. Alle ballen zijn op 1 na weer weggehaald. En dus is het nu 1-0 voor Ajax door dat doelpunt van ja, Ramos en hij... Gaan we weer even terug naar Ronald van der Geer. Ronald. Ja, met 22 bal is het toch raar dat hij is maar één keer scoort. Nog uh, twee minuten tot aan de rust. 1-1 stand bij uh, Utrecht tegen Feyenoord. Als Erwin uh, Mulder een doeltrap gaat nemen voor de Rotterdammers. Die, uh, zoals ze zegt, goed aan deze wedstrijd begonnen. Al na twee minuten op een 1-0 voorsprong kwamen door Guidetti. Langzaam maar zeker toch de grip op het duel aan het kwijtraken waren en Utrecht gevaarlijker zag worden. En Utrecht uiteindelijk via Daan Bovenberg, dus met de gelijkmaker. Nu een bal van Mulder die aan alles en iedereen voorbij gaat, over de zijlijn gaat ook. Nog aangeraakt is door wel iemand van FC Utrecht, waardoor Feyenoord nu mag gaan ingooien. Ter hoogte van, ja wat is het, de middenlijn. Nou El Amadi naar uh, Martins Indy, centrale verdediger. Vlaar vervolgens nog op zijn eigen helft. Leerdam staat daar ook in de buurt. Het jagen van Takaki. De Moesje staat zo rond de middenlijn. En ook Duplant En dus moet Feyenoord iets verzinnen. En dat gaat de Martens in. Die doen met een bal richting Cabral. Die is wel lang onderweg. Maar kan door Cabral worden aangenomen. 1 op 1 nu met Bulthuis. Cabral komt eerst naar binnen. Pakt de bal dan weer terug. Gaat nu proberen weer langs Bulthuis te komen. Ook Takaki komt daar wat verdedigend werk verrichten. Leerdam. Dan Cabral in de diepte gestoken. En gaat neer. Maar geen overtreding van Rodney Snyder. Vint de Vink. Dat gebeurde in de buurt van het schasselgebied. En nu gaat Utrecht eruit. Met Snijderig, met Kali en met Takaki als hij de bal binnenhoudt aan de linkerkant. Dat is gelukt. De kleine Japanner met een voorzet in het Schassopgebied. Die uiteindelijk door Bruno die kan worden weggewerkt. Maar zo was Utrecht er dus razendsnel uit dat Feyenoord de bal verloor. Nog een minuutje tot aan de rust. Utrecht 1, Feyenoord 1. Dat is de stand van zaken in Galgenwaard. En die Houtkamp, Ja. Ja, dankjewel de, de, de, Ronald. Evander Snow heeft de bal. 1-0 voor Ajax. We zitten in de slotminuut van de eerste helft. Met Snow nog altijd in balbezit. Ontdoet zich van blind. Geeft een balletje door op Castellon. Kan hij aan de bal komen? Een overtreding op uh, ja, Anita. Ja, dat is zo. En dat is goed gezien door scheidsrechter scheidsrechterweegreven. Ondanks het feit dat Braber alleen op de keeper af kon gaan... is er uh, veel pijn bij Anita. Die ligt op de grond. En ook Castellon heeft pijn aan de lange benen. Is ongeveer drie koppen groter dan die kleine Anita. En dan mogen de verzorgers het veld in gaan komen. Ligt Anita met heel veel pijn op de grond. En uh, voelt aan de knie, de rechterknie En ga ik even kijken. Ja, Frank de Boer die gaat wat mensen uh, warm laten lopen. De blessurebehandeling zal nog wel even uh, tijd in beslag gaan nemen. Een mooi moment om weer even terug te gaan naar Ronald van der Geer. Waar we zo gaan zien wat de extra tijd is. Eén minuut. Als Feyenoord bouwt bij een 1-1 stand aan een aanval via Nelom. Maar onderbroken door FC Utrecht dat er nu via de Mouche en Duplan uit kan. Aan de rechterkant. Ruimte voor de Fransman die richting het schapsopgebied gaat. Nu een voorzet geeft. Die Onderweg nog aangeraakt wordt door Klaas. Die daardoor makkelijk onder controle kan worden gebracht door Bruno Martens -Indie. En dan kan Feyenoord er nog een keer uit met schaken in de as van het veld. Bakal gevonden. Linkerkant rond de middenlijn. Dan naar Quidetti gestoken. Quidetti neemt aan. Wil dan in eerste instantie langs die zijlijn doorlopen. Maar ziet dat die ruimte beperkt is. En gaat dan zo lang denken dat uiteindelijk het uitgestoken been van Van der Hoorn een lelijke staande weg is. Bovenberg stuurt dan de moesje nog weg. Aan de rechterkant zit een handje tussen van Nelon. Vink fluit ervoor. Vink die tot nu toe de kaart op zak heeft gehouden. En hoewel Kali elke keer tegen Vink zegt: Ja, moet je daar geen kaart voor trekken? Doet Vink het niet. Nu zegt Vink tegen Kali: Goh, had je nog wat? Nou, zegt Kali: Misschien had je hier wat geel voor kunnen trekken. Nou, heeft hij er ook van mogen zeggen. Maar wat blijft staan is natuurlijk nog een vrije trap. Let op Daan Bovenberg, zou ik zeggen. Want die heeft zich natuurlijk alweer in dat Sassomgebied van Feyenoord gemeld. Nu komt de bal van Snyder met het linkerbeen vanaf de rechterkant. Er is veel beweging in dat Sassomgebied. Ook Forstermans is mee. De bal gaat overigens verrassend naar Duplanrand. Rand Sassomgebied wil de wilde Fransman wel schieten. Schot wordt gekraakt, opgevangen door Takaki. Maar die heeft denk ik heel veel aan merken. Voetbal gedaan. Dat schiet de bal heel hoog over de goal van Feyenoord. Mooi moment vindt Vink om een einde te maken aan de eerste 45 minuten. We gaan rusten met een 1-1 stand in Galgenwaard. Slotfase eerste helft in Waalwijk. U hoort in die oudkap, waar uh, Anita met uh, veel moeite aan de zijkant is uh, uh, neergezet, want. Uh... Nee, die kan niet verder. Ik zie hem hier vlak onder mij. Uh, ja, lopen is een uh, heel groot woord. Hij heeft heel veel last van zijn uh, rechter knie en zal zo dadelijk vervangen gaan worden. Uh, want uh, dokter Goethart erbij. En dat uh, betekent altijd uh, slecht nieuws voor Ajax als de dokter er ook al bij te pas moet komen. Het spel gaat wel verder met tien er tegen elf uh, Waalwijkers. Als Ajax de bal heeft via 1-0. 1-0 de voorsprong uh, doelpunt gemaakt door Ramos. En dan zegt de wegen je wat. We gaan gewoon kijken met z'n allen hoe het gaat met Anita. Want het is rust. Het eigen doelpunt van Ramos is het verschil geweest tussen Ajax en RKC. In de eerste helft de voorzet van Eriksen door Ramos in eigen doel gewerkt betekent dat we gaan rusten bij RKC Ajax... met de voorsprong voor de Amsterdammers van 1 tegen 0. 1-0 dus daar in Waalwijk voor Ajax. Utrecht-Feyenoord ook rust. U hoorde het al van Ronald van der Geer. 1-1 staat er daar. Guidetti opende de score en Bovenberg trok de stand voor Utrecht gelijk. En eerder deze middag al gespeeld VVV boekte belangrijke punten... of verhaalde belangrijke punten in de onderlinge Limburgse wedstrijd... PVV Roda werd 2-0 voor de thuisclub. Cravitz was er nu al album Black and White America. In Velenje werd vanochtend gelopen door de mannen en vrouwen het EK-cross daar. We gaan over praten met onze man ter plekke Leon Haan. Leon, goedemiddag. Uh, laten we maar beginnen met de, de dames. Adriana Herzog uh, werd uiteindelijk daar vijfde. Is het een goede of een wat tegenvallende prestatie, vind jij Leon? Ja, lastig. Uh, aan de ene kant zeg ik uh, toch een beetje tegenvallend. Ze liepen onlangs uh, bij de Cross in uh, Tilburg heel erg goed. En op basis daarvan... Ja, was mijn inschatting dat ze toch wel dichter uh, in de buurt van het podium zou kunnen komen. Ze werd uiteindelijk vijfde, had een achterstand van 39 seconden... ten opzichte van de Ierse winnares Fionnella Britton. En uh, tweede werd daar een Portugese Felix voor de Britse Gemma Steel. Maar ik had eigenlijk uh, gedacht dat uh, Herzog een uh, rol van betekenis zou kunnen spelen. Maar het uh, was niet zo, want zij miste al vrij vroeg de slag... en uh, liep vervolgens een beetje achter de feiten aan en kwam echt niet uh, in de buurt van het podium. Bij de mannen was het een hele spannende race met uh, vele binnen de halve minuut. Uiteindelijk werd de enige Nederlander daar achter, uh, Chakou. Uh, ja, hoe hoe moeten u die prestatie inschatten? Ja, die was eigenlijk wel heel erg goed. Die, daarbij vond ik dat Chocout zichzelf misschien ja, een beetje overtrof. Vorig jaar was hij 33 e gefinisht bij het Europees kampioenschap Cross. Dat is een man die uh, in ontwikkeling is. Hij is 25 jaar, heeft gekozen voor een andere trainingsaanpak. Hij heeft gezegd, ik uh, ga weg bij mijn Nederlandse coach Bram Wassenaar. De oud-trainer van uh, Camille Maas, een gerespecteerde coach... En de reden daarvoor was dat hij vond dat hij harder moest trainen. Hij zegt, ja, ik ben van Marokkaanse origine. Daar trainen we keihard. -kei ik wil gewoon die stap met de internationale top maken. En uh, vervolgens is hij uh, gaan trainen onder zijn zwager. Marokkaan dus. En ja, hij maakt toch een ontwikkeling door. En finisht uh, in de buurt van het podium. Hij werd achtste. Had een achterstand van, uh, om precies te zijn, twaalf seconden... ten opzichte van de sterke Belgische winnaar Atalef Bekele... En uh, Jaakoude heeft met die achtste plaats uh, zeker aan de verwachtingen voldaan. Want hij wilde bij de beste team finishen. En uh, wat waren de omstandigheden daar in Velenje? Ja, God, het is, was hier een graad of uh, zes uh, boven nul. Uh, ijzig koud. Uh, het parcours uh, was uh, goed te belopen. Uh, droog. Gras als ondergrond. Vrijwel 100 en uh, weinig glooiing. Dus het was een heel erg snel parcours. En, uh, maar toch ook wel met veel wendingen. En vandaar dat, er, dat misschien de uitslag en uh, het verloop van de race uh, zo liep zoals het, zoals, het, zoals het moest zijn. Want bij de vrouwen won dus eigenlijk de, de Ierse Britten door van kop af aan te gaan. En bij de mannen deed dat de Belg bekelen. En dat uh, bleek uiteindelijk een goede tactiek. Oké, okay, dankjewel Leon Haan over de prestaties daar in Vellenje bij het EK Cross. gaan wij het hebben over de Champions Trophy van de Nederlandse hockeymannen. Die sloten dat toernooi, gewonnen uiteindelijk door Australië in de finale met 1-0 van Spanje. De Nederlandse mannen sloten het af met de strijd om de derde plaats. En daarin was Oranje met 5-3 te sterk voor Gastland Nieuw-Zeeland. Brons dus voor het Nederlands team. Gerard de Groot volgde het hele toernooi en sprak na afloop met de bondscoach. Paul van As, 5-3. Wat moest het van ver komen? Ja, het is een moeilijke wedstrijd. Wat wel zo is, uh, brons win je en uh, goud verlies je. Dus het voelt wel toch wel als een stukje overwinning. We hebben onze derde positie uh, in de wereldtop wel herbevestigd. Uh, de eerste Champions Trophy uh, uh, was ook derde en nu hebben we ook brons. Maar deze was wel met de beste acht. En we hebben in de hiccup natuurlijk gehad in het midden van het toernooi. En ik ben blij dat we uh, nu qua energie uiteindelijk wel... Uh, uh, toch nog om konden zetten in vechten. Maar het was lastig. <mysteriously> Uh, hoe zij, lastig was het? Hoe moeilijk was het uh, na die teleurstelling gisteren? Wij, wij duwen, zij duwen terug. Wij duwen, wij hebben komen, en zij duwen terug. Ook ges, gesteund weer door het thuispubliek. publiek. Natuurlijk een fantastisch toernooi voor Nieuw-Zeeland. En uh, ze hebben het ook fantastisch gedaan. Uiteindelijk in dit toernooi. En zij, hebben, zij komen nu de nieuwe top 4 binnen. Uh, dat zo moet je ook zien. En dat is echt wel een potje. Gisteren hebben zij 2-1 gespeeld tegen Australië. Dus het is echt allemaal de wereldtop. De uh, density, uh, zei uh, uh, Jason Lee, waar ik even mee sprak. De Engelse coaches dus is wel bij elkaar. Het is bij elkaar geworden. En daarin uh, wij, zijn wij overeind gebleven. Dus wat dat betreft vind ik dat weer uh, nou, fantastisch dat we zo positief deze Champions Trophy kunnen afsluiten. Ja, want het kan niet verhullen dat het hier toch een moeilijk toernooi geweest is. Het is een moeilijk toernooi geweest. We hebben heel veel corners gehad. Ik weet, de statistiek is heel slecht voor ons. Uh, het is polyprop, is altijd slecht voor ons. Uh, ik ga de statistieken maar na. Uh, uh, uh, iedereen heeft, heeft die problemen. Wij zaten wel on, aan de botten van die statistiek, moet ik ook zeggen. Uh, maar we hebben ook door blijven gaan. En gelukkig uiteindelijk één variant lukte dan eindelijk wel. Van de honderd die we al bedacht hadden. Maar goed, uh, het is niet anders. Dan moet je ook doorzien te duwen. En dat hebben we toch gedaan. En uh, nou moeten we ook niet... We hebben het nu gedaan, we hebben dit nu gebracht. Ja, we hebben nog een heleboel huiswerk. En nee, het is niet tekort zes maanden tot de Olympische Spelen. Is er voldoende hier geleerd ook om met vertrouwen die weg op te gaan naar Londen? Ja, natuurlijk. Uh, nogmaals, het zijn de beste acht van de wereld. Uh, we, sta, we staan natuurlijk toch hier, uh, die bronzen medaille is dat toch voor ons. Ik heb eerlijk gezegd, uh, uh, de afstand met Australië is nummer één van de wereld. Dat is best nog wel een, uh, een stukje fietsen. Uh, we gaan trouwens ook naar Australië in, uh, in, in februari. Om die reden, om even veel te voelen, gaan we vier keer tegen Australië spelen. Drie keer tegen Argentinië. En dat is gewoon omdat we nog die laatste stappen echt moeten maken. Daar zijn wij niet blind voor. Daar hoeven we allemaal geen verhalen over te doen. Dat snappen wij ook. Dat was natuurlijk de teleurstelling van... Van dit toernooi. We hadden ze graag uh, hierna deze wedstrijd ook gehad in de finale. Maar uh, dat bewaren dan maar voor een andere keer. Zij Bonskootje Paul van als die het ook nog over polyprop hoorde hebben. dacht u misschien dat dat weer een nieuwe regel is bij het hockey. Dat is de, de, de soort van kunstgras waarop Nederland blijkbaar volgens hem dan niet zo goed uit de voeten kon. Gerard de Groot ging daarna ook in gesprek met doelman Jaap Stokman. die na twee potjes verloren te hebben weer een beetje kon lachen. Ja, ik moet zeggen, er waren wel een paar wedstrijden bij die waren uh, teleurstellend. Spanje, Australië. Uh, en ja, je weet vandaag, uh, ja, kan het toernooi uh, ja, maken uh, in zekere zin. En uh, ja, ook breken als je verliest hier. Dan uh, ga je echt met een uh, rotgevoel naar huis. En uh, ik vind het echt ijs knap hoe we na twee uh, slechte wedstrijden toch... Uh, of tenminste mindere resultaten toch uh, het, he, hebben weten om te draaien. En dat we gewoon hier gewonnen hebben. En uh, met goed spel ook. Uh, ik denk dat uh, de Magic uh, weer een beetje terug was. Je bent aardig voor de, voor de ploeg, ik ben aardig voor jou. Je hebt een fantastisch toernooi hier gekiept, uh, Jaap. En ik, ik denk dat ze nu niet meer om je heen kunnen als eerste keeper van Nederland. Ja, ik hoop het. Ja. Nee, het ging lekker. Word je daar verlegen van als je dat, dat soort complimenten krijgt? Je voelt jezelf toch ook beren, beren sterk op dit moment? Ja, nee, zeker. Maar ja, goed, het is uh, een team-effort. Ik krijg weer energie van die gasten die vandaag vijf goals maken. En het is een wisselwerking, denk ik. Dat, uh, dat, uh, ik hoop team, teamgenoten energie van mij krijgen. Ik krijg, teamgenoten, of, uh, ik krijg energie van, uh, van, uh, van hen. Dus uh, ja, dat is uh, mooi. Er zijn, zijn weinig corners gescoord, dit hele toernooi, Jaap. Niet alleen bij Nederland. Uh, uh, heeft dat ook te maken met een ontwikkeling bij de keepers? Uh, dat zou kunnen, ik, uh, ik weet het niet Je ziet in ieder geval wel dat uh, de verdediging die, uh, die richt zich steeds meer op, de, op het rechtstreekse schot Dus daar gooien ze zich met alles uh, Met lichaam uh, en alles uh, gooien ze zich ervoor En uh, daardoor worden de gaatjes Voor de sleepers die, die worden steeds kleiner En ik denk dat dat wel een ontwikkeling is wat, uh, wat zich met dit toernooi heeft laten zien En ja, of het aan de keepers ligt, uh, dat weet ik niet Wie gaan we bij Nederland uh, daarvoor opofferen Voordat ze zelfmoord uitlopen uh, Nou Wouter Jolie, is er niet helemaal uh, Ongeschonden uitgekomen vandaag Die, uh, ja ja, je, wordt, je wordt er niet mooier van, van dit soort wedstrijden. En, uh, nou goed, uh, ik, uh, wij, wij hebben dat in principe niet nodig. Vandaar ja, dit, dit, uh, dit toernooi ook niet. Doeman Jaap Stokman. Nederlanders derde dag bij de Champions Trophy in Auckland. Radio 1. Het NOS-journaal. Bijna één minuut over half vier hier, Schert Kluk. Het beperken van die hypotheekrenteaftrek moet ook binnen de VVD bespreekbaar worden, zegt oud-VVD-leden Nijpels. De hypotheekrenteaftrek was bedoeld om het eigen woningbezit te bevorderen. Maar als stimuleringsmiddel werkt het volgens hem niet meer. Jongeren kunnen zich vanwege de hoge prijzen niet of nauwelijks een eigen huis veroorloven. De bom uit de Tweede Wereldoorlog, die vorige week werd gevonden in de Betuwe, is vandaag tot ontploffing gebracht. Dat gebeurde in recreatiegebied het eiland van Maurik. Gisteren werd de bom ontmanteld bij het dorpje Ingen. Bij een controle in nachttreinen heeft de politie een TBS-er aangehouden. die na een onbegeleid verlof niet was teruggekeerd naar de TBS-kliniek. De man van 19 uit Nijmegen zat in een trein tussen Rotterdam en Den Haag. De controle van het KLPD en medewerkers van de NS was bedoeld... om de veiligheid van reizigers en treinmedewerkers in de nachttreinen te vergroten. En in de Duitse deelstaat Sachsen is vanochtend vroeg een man van 36... van zijn bed gelicht die hulp zou hebben geboden... aan leden van de Nationaal Socialistische Ondergrondse, de NSU. Deze rechtsextremistische organisatie wordt verantwoordelijk gehouden... voor de moord op negen allochtonen en een politieagent in Duitsland. Dat zijn de hoofdpunten. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met een file vanwege een spoedreparatie op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Staat voorknopend op 2 kilometer, de linkerrijstok is er afgesloten. Twee minuten over half vier. Ze staan weer op het punt van beginnen bij Utrecht en Feyenoord. In evenwicht. Ronald van der Geer en Feyenoord zal zich toch een beetje achter de oren krabben. Of ze niet eerder hadden het kunnen toeslaan na die vliegende start. Hè? Ja, want de kansen zijn er geweest. Een uh, snelle start uh, door een doelpunt van uh, Guidetti. Daarna ook nog uh, mogelijkheden en veel dreiging van, uh, van Feyenoord. Maar naarmate de, de wedstrijd voorderde, zag je dat uh, Feyenoord het wat liet afweten. Utrecht in de wedstrijd liet komen. Je kunt het eigenlijk samenvatten van ja, Feyenoord heeft veel kwaliteit... maar laat dan niet de bal rondgaan op een manier zoals dat zou moeten. En Utrecht is op zoek naar strijd. En als jij die bal niet laat rondgaan, betekent het dat je duel na duel krijgt. Ja, Utrecht is er op die manier in gaan geloven... en werd dus door die goal van Bovenberg daarin beloond. En bijna zelfs de 2-1 van Eduard Duplan. Ik neem aan dat Koeman het nodige gezegd heeft tegen zijn ploeg. Dus kijken hoe die ploeg het oppakt, Feyenoord dus... In de tweede helft tegen FC Utrecht. Het is toch een wereld van verschil als je kijkt naar Utrecht vorige week en Utrecht deze week. Voorlopig zijn we begonnen aan de tweede helft. Het is 1-1 in Galgenwaard. Met nu gelijk Takaki. weggestuurd. Oh, een onzekerheidje bij Leerdam achterin. En bijna de kleine Japanner door richting Erwin Mulder. Maar dat voorkomt Mulder. Nu Feyenoord in de tegenstoot. Widetti wil Cabral wegsturen aan de rechterkant. Gat wordt te dicht gelopen door Bulthuis. En de bal terug naar Rob van Dijk. Lange bal van de route J van Utrecht. Komt terecht op het hoofd van Klaas op het middenveld. Bakal niet bereikt. Forstermans moet dan uitverdedigen. Maar doet dat dan ook onzorgvuldig. In de voeten weer van Schaken. Die op zijn beurt weer balverlies leidt aan Kali. Want dan is er een overtreding gemaakt door diezelfde Kali op Schaken. En dat heeft Fink gezien. Want die staat er vlakbij. En dus mag de middenvelder van Feyenoord Jordi Klaas de vrije trap nemen. heeft dat inmiddels gedaan op Vlaar. Wat is dit dan toch ook slordig? Zo in de voeten van Takaki. Die nu direct de bal speelt naar de helft van Feyenoord. Daar waar de moesje wel staat. Maar wordt afgetroefd in een duel. In dit geval door Bruno Martens. In die mulder gevonden de doelman. Lange bal van hem richting Guidetti. En die gaat dan een duel aan met Van der Horen Als snel invaller aan de zijde van FC Utrecht. Maar wie krijgt de gele kaart? Dat is niet de jongen van de hoorn. Dat is de Zweet quidetti die dan toch wat ongecontroleerd dat duel ingaat... met de centrale verdediger van FC Utrecht. Het is de eerste kaart deze middag voor John Quidetti. Hij had dus een snelle goal. De eerste heeft dus ook een hele snelle kaart in de tweede helft. Hij, wat dat betreft laat hij wel van zich horen. Maar het is 1-1 na 47 minuten. RKC ja, Ajax dan. Uh, daar raakte Anita geblesseerd. Iedereen ging kijken hoe het met hem was. En kan hij door, Andy? Ja, het is niet te geloven als een uh, phoenix herrezen. Want uh, hij kon echt geen, geen stap meer verzetten. Maar dokter Goethart is een Haarlemmer, een goede arts. En dat blijkt, want hij heeft in de rust dus Anita opgelapt. Hij uh, is begonnen aan de tweede helft. Ik vind hem nog steeds niet echt lekker lopen hoor. En hij voelt nog wat aan de knie. Maar goed, hij kan verder. 1-0 de voorsprong voor Ajax. Een uh, klein tikje in het gezicht van Aysati. Die in de tweede helft uh, als rechterspits is begonnen. En Soleimani als linkerspits. En een wissel aan de kant van RQC Waalwijk, Waar uh, Ricky ten voorde eruit is is gegaan en robot van Hout zijn vervanger is. Kijken wat Ajax kan als Anita de bal heeft. Hij loopt weer kwiek en vief en speelt er wel terug op zijn keeper. Op Kenneth van Meer, die alleen in de eerste 20 minuten erg veel te doen had in deze wedstrijd. En daarna eigenlijk niet meer getest is. Uh, ja, Anita is nog niet te oude, Raakt de bal kwijt. En dan kan er aangevallen worden. Maar is het Van Hout die de bal dan wel krijgt? Omdat uh, Blind een beetje staat te pitten. En uh, Van Hout nog altijd de bal. Nou, die probeert hem voorzet te geven. Die bal die gaat het stadion uit. Dat is ook knap. Als je dat kunt. <tied> Echt, die bal gaat. <tied> Ze hadden <tied> er nog een heleboel. <tied> en die liggen. Ja, en ik heb het net gezien, eh, Tom. Echt waar. Het zijn prachtige ballen. Oh. En ik denk dat ze daarmee gaan trainen morgen. Er dit wel een stikkertje op van vak 4-11 van de supportersvereniging. Maar ja, dat kun je er afhalen. Of 4 is dat, hè? Vak 4 ja, ja. Dat uh, kun je er afhalen. Dus uh, wat dat betreft heeft de RKC uh, wel weer wat gewonnen vandaag. 22 ballen. Balbezit voor Ajax via Lodero aan de linkerkant. Kijken of die iets kan opzetten. Speelt de bal terug naar Anita. Nee, die uh, is niet te oude. Die laat de bal weer van de voet afspringen. En dan gaat via Vertongen de bal naar voren. Is het Aissati die de bal komt. Maar ook de de tweede helft is niet echt geweldig begonnen als Van Peppe het heel aardig doet met een omhaal, maar op het hoofd van Van der Wiel. Het staat nog altijd 1-0, ook na twee minuten in de tweede helft bij RKC Ajax in het voordeel van de Amsterdammers. Utrecht, Ronald van der Geer. Ik denk dat Eduard Duplan het doelpunt voor FC Utrecht gemaakt heeft. Want hij was het die in, het, in een beleef van spelers uiteindelijk het laatste setje gaf. Mijn zicht werd wat uh, gehinderd door mensen die wat laat op de plek gingen zitten. Maar het is een aanval van Utrecht. Die begint over uh, de rechterkant in dat strafstoepgebied terechtkomt. Ja, dan uh, is het wat uh, onder de doods uitgededigen van uh, Feyenoord. Bovenberg is het met de voorzet. In eerste instantie Duplan, dan wil Mulder komen... Dan zit Dupland ertussen, dan zit Leerdam er nog tussen en dan toch via Dupland die bal over de achterlijn. En zo is Feyenoord van een 1-0 voorsprong dus op een 2-1 achterstand gekomen. Je kunt ook zeggen, FC Utrecht knokt zich keurig terug in deze wedstrijd. De voortekenen in de eerste helft hebben dus niet uh, de kijker bedrogen. Nee, men gaat gewoon door waar men gebleven is. Het leveren van strijd. En dat levert dus uiteindelijk dit doelpunt op voor FC Utrecht. Ook schade in personele sfeer Bij Feyenoord van Jordi Klaasie die daar ook nog in de buurt was. Net als Leerdam en Mulder bij die inzet dus van uh, Eduard Dupla. Die is uh, geblesseerd geraakt en ligt nu op het veld. De verzorger is erbij. Het spel ligt dus even stil. Maar Bovenberg gaf dus die voorzet, die daar dus bleef hangen. Duplan doet het nog niet eens zo heel handig in eerste instantie. Maar Mulder vertolkt daar dan ook geen hoofdrol. Wil die bal oppakken, laat hem weer vallen. Ja, en dan kan Duplan die bal uiteindelijk binnen tikken En zo komt die goal dan tot stand. Een zeer rommelige situatie waarbij Jordi Klaas... die dan ook nog eens een keer geraakt is in die melee van spelers. Wat blijft staan is dat Utrecht in de tweede helft... de goal maakt, die ze op een 2-1 voorsprong zet. Duplan krijgt hem op zijn naam. En na 53 minuten staat Utrecht dus voor. RKC Ajax, Ajax nog steeds niet op 0-2, Andy? Nee, het leek er wel even op toen er gescoord werd door Lodero. Maar vlak daarvoor was het, nou, het moet een millimeter zijn geweest. De buitenspelsituatie gefloten door Wegenreven. En dus ging het feest niet door. En blijft het een echte wedstrijd. Als balbestand is voor Snow. 1-0 de voorsprong Ajax. Snow. Nu op de helft van Ajax speelt de bal naar Van Peppe. Van Peppe gaat lopen met de bal. Speelt de bal naar buiten. Dan moet de voorzet gaan komen. Vanaf die linkerkant komt ook. Maar gaat over alles en iedereen heen. Over Braber in ieder geval. De voorzet van Aron Meijers. En dan kan Braber de bal ook niet binnenhouden aan de andere kant van het veld. En dat is jammer voor RKC Waalwijk. Want dit zag er heel aardig uit. Maar Ajax mag gaan gooien terwijl er een man met een hele grote vlag... Over de hele breedte van het veld. Constant sprintjes trekt. Die man moet afgepeigerd zijn. Ik vind het wel knap. Als Snow weer de bal heeft. voor RKC Waalwijk. Waalwijk dat het zeker blijft proberen. Als Aaron Meijers de bal weer teruggeeft op Snow. Snow draait zich een beetje vrij. Vindt dan de opening aan de rechterkant bij Bantjar. Maar Bantjar houdt het rustig. Speelt wel helemaal terug. Nog wel op de helft van Ajax naar Dros. Dros met de voorzet. Komt richting Snow. En dan de Kastiljon. Jongen, hier moet je toch op... Gewoon heel hard inschieten. Maar hij mist de bal helemaal en staat ook nog buitenspel. Casteljon is een huurling van Ajax. En daar werden wat vraagtekens bij gezet door RKC Waalwijk supporters. Dus moet je zo'n jongen opstellen als hij voor het grootste deel betaald wordt door Ajax. Maar ik heb daar helemaal geen problemen mee. Maar nu wel, want hij schoot de bal. Hij raakte de bal niet eens fatsoenlijk. En dus gaat die meneer dan wat dat betreft gelijk krijgen. Door te zeggen dat Castellon tegen Ajax niet goed speelt. Het is balbezit voor... Uh, de mannen uit Waalwijkbal wordt diep binnengehouden door Van Peppe de inworp is voor Ajax. Ajax dat nog steeds leidt na 7,5 minuten in de tweede helft met 1-0 tegen RKC. I can feel my heart goes boom when I drop a jazzy Beat. Just feel like singing the song when I walk into the streets. It's like the summer is in town. It's time to spread some jazz around. When I close my eyes, I feel like walking in the clouds. No, the rain no reason to keep alive those foolies out. So put your mind at ease. A difference on 'cause that's the way to carry on. Feel like every day is a Friday, so put your worries all away. No matter what they say, hey, keep your hands up in the air. Today you just don't care. Oh you just do, just do, just don't care? Like a roller coaster, life goes up and down and left and right. You bought a ticket from the day you were born, so you might as well enjoy the ride. Shoes and dance the blues, yeah. You gotta join and put some energy in, so we can burn this house down, yeah. And if there's life on us, we gotta make sure, we got to make sure they can see we got this whole planet shaking all around, yeah. It's time to sing a different song. Move come on, no matter what they say. Let the body put your smile and face away. You gotta keep those hands up. Oh, all oh, you gotta do, all you gotta do, you gotta keep those hands up. I said, Keep your hands up, it's time to sing along or come on. Can you feel it? Can you feel it?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 Keep your hands up. Gewoon afkomstig uit Leiden, Darius Dante. Utrecht, Feyenoord, Ronald van de Geer. Met Utrecht nu voorsprong. 2-1 is de stand, na 58 minuten. Opstootje op het veld. Maar dat is eigenlijk alleen maar in het voordeel van FC Utrecht. Want als het stadion erachter kruipt, dan wordt de ploeg tot op het bot gemotiveerd. Terwijl om de bal, waar Guidetti bij was, waar Duplan bij was. En uiteindelijk wordt de overtreding gemaakt op Duplan. Gene die het doet is schaken. Maar Duplan reageert dan toch wat agressief. En richting Vink met name. En krijgt daar dus de gele kaart voor. Vink die nu al drie gele kaarten heeft gegeven in deze tweede helft. en ook Bulthuis is in deze wedstrijd op de bom gegaan. Afscheid is er genomen van Jordi Klaas. Ik zei nog dat hij geblesseerd raakte bij de actie Duplan. Het doelpunt ook van Duplan namens FC Utrecht. Hij werd behandeld. Stond weer terug op het veld. En uiteindelijk ja, sprak Vink wat met hem. Ik denk dat Vink vroeg, joh, wie ben jij? Dat hij zei, ik ben Iniesta. Dat Vink zegt: nou het gaat niet helemaal goed met Klaas. Haal hem maar af. Mokotjo is zijn vervanger. Kijken wat Feyenoord nog kan. Met die 2 in achterstand dus nu het zoeken van Utrecht naar de moesje. Weg afgesneden door Vlaar. Takaki vangt weer op. Dat gebeurt allemaal op de helft van Feyenoord. Uiteindelijk de bal via de Japaner naar Bruno Martens. In die hij naar Mulder. En Mulder met een lange bal. Die terecht komt op de helft van FC Utrecht. Waar die 3 meter over de middenlijn wordt weggekopt door Van der Hoorn. De centrale verdediger die dus zijn debuut maakt in de eerste helft van FC Utrecht. En dat tot nu toe. Zeker niet onverdienstelijk doet daar centraal achterin. Feyenoord met Mococho. Nog in de middencirkel. Naar Vlaar. Die komt nu op aan de rechterkant. Steekt de middenlijn over. Ja, Feyenoord moet wat. En zal toch op zoek moeten naar Rick Bidetti. Nou, Vlaar vindt de zweet ook. Goede bal op El Amadi. Die op gebied. El Amadi heeft dan wat tijd nodig om te schieten. Dat lukt in eerste instantie niet. Dan wordt dat schot geblokt. En dan een meter of vier verder. Krijgt Bidetti de bal. Die schiet dan weer op goal van FC Utrecht. maar produceert slechts een een rollertje wat voor Van Dijk makkelijk op te rapen is. En natuurlijk net Van Dijk dan alle tijd als hij de bal weer in het spel moet gaan brengen. Een uur gespeeld. Twee in de voorsprong voor Utrecht. Van Dijk. Bal richting Bovenberg. Net iets over de middenlijn aan de rechterkant. Aanname. Achtervolg door Schaken. Goed achtervolg door Schaken. Want die verovert de bal. En Bovenberg. Maakt vervolgens ook nog een overtreding op de aanvallen van Feyenoord. Waardoor de Rotterdammers een uh, vrije trap mogen nemen. Via Mokoccio. Flair in balbezit gebracht. Die kan met uh, grote passen richting de middenlijn. En rond de middenlijn zal hij dan toch uh, iets moeten gaan bedenken. Nou, houdt weer in. Nee, versnelling weer. Is die Kali mee uh, kwijt. Flair gaat zelf schieten. Doet dat van ver. De bal wordt nog aangeraakt onderweg. Maar komt terecht uiteindelijk in de handen van uh, Van Dijk. Er staat hier best nog het een en het ander te gebeuren, denk ik. Nog een half uur. Utrecht op een 2-1 voorsprong in de eigen Galgenwaard tegen Feyenoord. RKC Ajax nog altijd maar 0-1. En dus mag RKC blijven hopen. Andy? Wat heet? Een corner met heel veel moeite weggewerkt door Kenneth Vermeer. Overigens het doelpunt gemaakt door Ramos. Een eigen doelpunt, maar geen onderzoek van de UEFA voor nodig. Want daar kon hij echt niks aan doen. Hard tegen hem aangeschoten door Eriksen. Voorzet is goed en daar is het doel Nee, mooie redding. Ik wilde zeggen, het doelpunt voor RKC Waalwijk. Maar de redding is goed van Kenneth Vermeer. Meteen de counter van Ajax. via ja, Soleimani aan de linkerkant. Hij heeft de bal onder controle. Meteen ook vier man terug van RKC Waalwijk. De Lodero zoekt positie. Soleimani geeft een hakje aan Klaassen. Klaassen schiet. schiet tegen de tegenstander op. En dan kan RKC Waalwijk er eventjes uitkomen. Maar de bal wordt opgevangen door Eriksen. 1-0 de voorsprong voor Ajax. Maar RKC geeft zich nog lang niet gewonnen. Of er moet een tweede vallen, dan vrees ik voor de Waalwijkers dat het over is. Als Jan Vertongen inschuift. En de bal geeft aan Klaassen. Klaassen meteen in één keer speelt op Eriksen. Meteen door naar die aan de rechterkant. die Mooie beweging. Terug naar Eriksen. Krijgt hem weer terug van Eriksen. Maar Aysatty is een pas niet goed voor het door Drost En dan de bal er niet in. En een sprintduel met Castellon en van de Wiel. Castellon wint dat. Castellon gaat straks op het gebied binnen, maar verliest dan in tweede instantie van Van de Wiel. Die dat goed oplost samen met 1-0. En de bal geeft aan Eriksen. Eriksen, bal. Even naar Aissati. Er werd uh, nogal flink geklaagd door Sander Duits bij dat de Weger dat die kleine mannetjes van Ajax zich nogal makkelijk uh, laten vallen. En daarvoor steeds vrije trappen kregen. Maar ik denk dat voor ons nog een uitstekende... wedstrijd Fluit als Blind de bal. Naar de buitenkant uh, geeft naar Anita. Anita bal terug naar Blind. Blind uh, kijkt naar Sulemani en vindt Sulemani. Sulemani slechte bal, maar komt toch bij Lodero terug met een mazzeltje. Lodero probeert langs te gaan. Klaassen, maar dan is het uh, Drost die... Uh, ...de bal opruimt uit de eigen verdediging. Zo blijft Ajax wel drukken en is RKC gevaarlijk in de omschakeling... ...en staat Ajax nog altijd met 1-0 voor. En Utrecht nog altijd voor tegen Feyenoord, Ronald van der Geer. De laatste wedstrijd die door Utrecht gewonnen werd was die tegen Ajax... ...drie weken geleden hier thuis, 6-4. Nu staat het met 2-1 voor tegen Feyenoord. Daar tussen twee nederlagen en een gelijkspel. Het lijkt erop alsof Utrecht wel weer toe is aan een overwinning... ...dat zo ook voelt en dat die overwinning er vandaag tegen Feyenoord... ...misschien best wel eens zou kunnen komen... Tenzij Feyenoord in de laatste 28 minuten nog wat bedenkt. Maar de strijd die geleverd wordt, met name door FC Utrecht... en Utrecht heeft dat tot kunstverheven, is buitengewoon effectief. En Feyenoord is eigenlijk nauwelijks in staat om echt iets te creëren. Twee keer Cabral weggestuurd. Eén keer kwam hij redelijk vrij voor Van Dijk... maar schoot hij de bal eigenlijk knullig naast. En net uh, kreeg hij de bal niet onder controle... toen hij de diepte in werd gestuurd door Leerdam, en rolde die bal over de achterlijn. Ja, dat zijn toch momenten waar je als Feyenoord iets meer mee zal moeten doen... als je nog een rol van betekenis wil spelen in deze wedstrijd. Utrecht mag nu een vrij trap nemen. Dat gaat Van de Hoorn doen, vlak voor zijn eigen Niet heel goed. Bovenberg was wel doorgestoken aan de rechterkant... maar wordt uh, makkelijk uh, doorzien, die actie, door Mokoccio. Kopt de bal ook uh, richting Bacal. Bacal Guidetti in de as van het veld. Terug naar Mokoccio. Mokoccio dan met het... Uh, ja, balletje achter het standbeen langshalen en vervolgens willen openen naar de linkerkant. Maar dat duurt al zo lang. En bij FC Utrecht weet je in deze fase dat als er duels zijn... En als de spelers van Utrecht in de buurt zijn van die van Feyenoord... worden die eens gewonnen door de ploeg uit de Domstad. Bulthuis nu aan de linkerkant wil doorspelen in één keer op Rottie Snijder. Daar zit Leerdam tussen. Via Leerdam gaat die bal wel over de zijlijn. Dus wel terreinwinst voor FC Utrecht. Maar het stadion toch een stuk gezelliger is dan vorige week. Vorige week domineerde geweld en vuurwerk. Nu is het stadion echt achter de ploeg gekropen. Alle reden voor natuurlijk. Met die 2 1 voorsprong. Het geeft een entourage waar Feyenoord misschien wel een beetje de biggers van krijgt. Maar de entourage stuurt in elk geval de mannen van Jan Wouters tot de ongekende hoogte. Zonder overigens heel goed te voetballen. Utrecht mag via Bulthuis gaan ingooien aan de linkerkant van het veld. Bulthuis die vorige week tegen Twente zijn eerste doelpunt maakte gaat dat ver doen. Tenminste, daar lijkt het op. De moesje dan zoeken in het zwartsoepgebied. Vlaak komt weg. Amadi doet vervolgens de rest. Maar de bal wordt door Utrecht weer opgevangen op het middenveld. En Bulthuis wordt dan weer gevonden. Gaat op avontuur. Takaki wil dan langs Amadi, Dat lukt niet. Na 64 minuten en een beetje. Heeft Utrecht heeft er twee gemaakt. Fijn dat scoorde één keer. En dus staat Utrecht voor. Gewoon nog even naar Waalwijk. RKC Ajax en Die. Ja, wat een leuke wedstrijd om naar te kijken. Omdat het levendig is. En RKC zich absoluut niet gewonnen geeft. Nu ook weer balbezit via Duitsbal naar buiten naar Castellon. Eens kijken of hij een goede actie kan maken. Speelt de bal in de voeten van Van, Daal, van Hout? Van Hout nog altijd. Maar dan wordt hij van de bal afgelopen. Door Eno. En Eno die heeft nog altijd balbezit. Moet dan een opening zien te vinden. Doet dat via Van der Wiel. En Van der Wiel kan nergens naartoe. Speelt de bal dan terug op de ingif groen gestoken keeper van Ajax. Kenneth Vermeer. Die speelt hem naar Blind aan de linkerkant. Blind eventjes naar binnen naar Vertongen. Die komt graag veel mee op in deze wedstrijd. Tenminste als hij opkomt dan is het gevaarlijk. Nu weer een opening naar de rechterkant. Een prachtige paas op de stropdas van Aissati als hij die om zou hebben. Maar dat is nogal lastig voetballer. Aissati probeert langs te gaan bij Van Peppen dat lukt niet. Speelt de bal dan terug op Eriksen. Krijgt hem ook weer terug. Maar laat hem dan van de voet afrollen. En dan is het Meijers die de bal heeft via Braber. Maar Braber wordt weer van de bal afgelopen door Eno. Speelt de bal terug naar Van de Wiel. Alles op de helft van RKC Waalwijk. Van de Wiel gaat lopen. En heeft dat in de eerste helft ook al een keer heel goed gedaan. Brengt hem al bij Klaassen. Klaassen. En die wordt neergelegd. En dat is een penalty. Ja, dat is een penalty. Dat is goed gezien door en een. Gele kaart neem ik aan voor Banjar. Uh, het, het is de rode kaart. Ach, ach, ach, Ja, Hier krijg je toch altijd zo een nagevoel van in je buik. Hè? Als je dit soort dingen ziet, dan wordt het al Ronald van der Geer. Jij maar eventjes, kan ik met dat uh, gevoel in mijn buik? Ja, hier ook een nagevoel in de buik, maar dan wel die van Utrecht. Want Feyenoord scoort via Justin Cabral. Ik uh, vertelde net al dat hij niet heel lekker in zijn vel zat. Nou, nu wel. Want hij komt bij een actie van links naar binnen, is even onderweg en schiet de bal vervolgens in de korte hoek met het linkerbeen. En ik denk dat Van Dijk die bal had moeten hebben, maar Van Dijk heeft die bal niet. Dus gaat hij via de keeper van FC Utrecht uiteindelijk toch in de goal. Dan kennen we een nieuwe tussenstand. Hij schiet hem zelfs van buiten het schafstopgebied. En Van Dijk die vorige week toch ook een paar keer net naast de bal zat tegen Twente. Dus zit er nu ook naast. 2-2 is het hier en die uitkamp. En daar is de aanloop van Soleimani, hij wordt gestopt. Hij wordt gestopt, nou daar ben ik dan wel blij mee. Want ik vind het uh, toch wel zwaar gestraft om een rode kaart te geven voor een uh, lichte overtreding. Terwijl Zoet nu uh, flink geblesseerd op de grond ligt. En hij uh, dus prachtig die penalty stopte van Soleimani. Rood voor Banjar. Waar uh, ja, ik denk toch een gele kaart. Want Zoet uh, kwam eruit. En ik had maar moeten zien dat Klaassen die wel had kunnen scoren. Uh, in ieder geval is Zoet uh, de held voor ons nog van de wedstrijd. Ligt wel geblesseerd. En zo blijft het ook na 65 minuten spelen. Nog altijd 1-0 voor Ajax. Maar 10 man nu van RKC. I'm trying to sleep, but. I'm... van bijna 20 jaar geleden en heading for a fall. Een Goalbericht Luke Donald heeft voor een opmerkelijke prestatie gezorgd. Engelsman is als eerste golfer in geslaagd, zowel het Europese als Amerikaanse geldklassement te winnen. Alleen Rory McIlroy kon de prestatie van Donald nog voorkomen. Maar de Noord-Ier slaagde daarbij het toernooi in Dubai niet in. Donald, de nummer 1 van de wereld, verzekerde zich in oktober... al van de eerste plaats in het Amerikaanse geldklassement. En Joost Luiten, de Nederlander, voor hem eindigde het toernooi... toch nog een beetje over het seizoen in mineur... 51e plaats in het eindjaartoernooi in Dubai. Toch kan de Nederlandse prof twee records op zijn naam schrijven. Hij raakte namelijk in het eindklassement van de Europese Tour ho nooit hoger dan de 24e plaats. En de Blijswijker verdiende dit jaar ook meer prijzengeld dan ooit. Hij bleef net onder het miljoen steken, Ruim 975.000 euro. Doen wij het voor Tom? Doen wij het voor. Ja, zeker. Na zo'n jaartje is uh, nog uh, pas 11 december. Hè? Dus het kan nog even. Het um, spannend op de velden. Want het staat 2-2 bij Utrecht tegen Feyenoord. Dus Duplant zet Utrecht op 2-1. En Cabral zojuist op 2-2. En het is een echt gevecht daar. Ook een echt gevecht in Waalwijk. 11 van Ajax tegen 10 van Waalwijk. Omdat Bandjaar rood kreeg. Maar Sulemani miste dus derhalve altijd nog 1-0 in het voordeel van de Amsterdammers. En langs de lijn op 1